Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt vanochtend een hele klus om op tijd op je werk, studie of school te komen. Het kan behoorlijk glad zijn en er is een grote staking in het streekvervoer. Veel bussen en regionale treinen rijden dus niet. Er is onderhandeld over een loonsverhoging van 8%. Deze buschauffeur in Uden legt uit waarom dat niet genoeg is. Voor die 8% zouden we dan meer gebroken diensten moeten kunnen komen rijden. Het is nu op dit moment al heel erg lastig om verlof te krijgen. Je wordt al regelmatig gebeld om extra te komen werken. Als we daar nog meer werkdruk voor terugkrijgen... Terug nou dan is 8% echt veel te weinig. Ook morgen wordt er gestaakt. De treinen van de NS en veel OV in grote steden rijdt trouwens wel gewoon. De politie heeft gisteren boetes uitgedeeld aan boeren die met hun trekker over de snelweg reden. Ze waren in Den Haag geweest om te demonstreren tegen de stikstofplannen en reden daarna naar huis. De actievoerders zeggen dat ze per ongeluk op de snelweg terechtkwamen, maar hebben dus toch een boete gekregen. Bij een appartementencomplex in Os is gisteravond laat een explosief ontploft. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om zwaar vuurwerk. Een hoop buren stonden op straat te kijken. Zij waren wakker geworden door de harde klap. Er is bij de ontploffing niemand gewond geraakt. En een mooie actie van Jeroen uit Utrecht. Hij heeft een cateringbedrijf en besloot om met een bus vol melk, bloem en eieren naar Oekraïne te rijden. In de stad Lviv wil hij samen met zijn vrouw gratis pannenkoeken gaan uitdelen. Dan gaan we elke dag een soort partytents die we meenemen staan. En dan gaan we per dag ongeveer 100 tot 200 pannenkoeken bakken. En dan rond de uur 4, 5 uh, worden de mensen uitgenodigd, kinderen, volwassenen, om uh, dan een pannenkoek te gaan eten. En dan met, met spek, met, met kaas, met appel, met stroop. Ik heb een hele mooie chocoladesaus gisteren gemaakt. Dus voor, voor ieder wat wil. Morgen vertrekken ze. Dit weekend hopen ze de eerste pannenkoeken uit de pan te flippen. Het weer nog vanochtend op sommige plekken hagel of sneeuw. Daarna is het een tijdje droog en best zonnig. Later zijn de winterse buien wel weer terug. Het wordt vandaag een graad of vier. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in Noord-Holland. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Knoop het Koijmeer en Velsen. Een kwartiertje vertraging. Bij Amsterdam is wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A10. De A10 noord richting de A10 oost heb je 10 minuten extra nodig tussen Zeeburg en over Amstel. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 So, so, so zo. So, yeah. De hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van het land zijn door de gladheid op een aantal plaatsen ongelukken gebeurd. In Brabant en Limburg vielen vanochtend enkele centimeters sneeuw... waar het verkeer veel last van heeft. Vorig jaar zijn meer auto's gestolen dan in 2021. De stijging komt vooral door de coronamaatregelen die nog golden in 2021. Zoals de avondklok, zegt het landelijk informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Het populairste merk onder de autodieven was Toyota... Jacinda Ardern vertrekt als premier van Nieuw-Zeeland. Ze zegt niet genoeg energie te hebben om door te gaan. Ardern stapt volgende maand al op. Ze is ruim vijf jaar premier geweest. Het weer. In Limburg kan het nog even sneeuwen. In de loop van de ochtend wordt het droog. En vanuit het westen breekt de zon door. Het wordt vandaag 4 graden. CFM 106.9 CFM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 Be I wanna be with you We anyway.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 Dat ik niet luister, want ik kan niets Tegelijk. En ja, ik weet het, soms hoor ik niet wat je zegt. Heb jij het Vergeet Begin je weer even mijn aandacht te geven. Terwijl jij het liefste.